Rutte en Wilders waren het daar niet mee eens en trokken zich terug. Luchtmachtpiloten hebben door missies in het buitenland en bezuinigingen onvoldoende kunnen trainen. Daardoor missen ze vaardigheden, zoals het onderscheppen van vijandelijke vliegtuigen of een één tegen één gevechten. Dat zegt commandant der strijdkrachten Tom Middendorp. Volgens hem is de Nederlandse luchtmacht niet meer in staat om belangrijke kerntaken goed uit te voeren. De F-16's hebben in Afghanistan, Irak en Syrië alleen luchtsteun gegeven aan grondtroepen. Maar piloten moeten ook trainen op andere onderdelen. Dat is onvoldoende gebeurd, zegt Middendorp. In Londen heeft de musicalfilm La La Land de Befta gewonnen voor beste film... Uh, La La Land was in elf categorieën van de belangrijkste Britse filmprijs genomineerd en kreeg vijf Befta's. Actrice Emma Stone, die in de film speelt, kreeg de prijs voor Beste Actrice. En ook regisseur Damien Chazelle mocht een BEFTA mee naar huis nemen. De prijs voor de Beste Acteur ging naar Casey Affleck voor zijn vertolking in Manchester by the Sea. Lala La Land was onlangs ook de grote winnaar bij de Golden Globe Awards in Los Angeles. In Rotterdam zijn door een kapotte cv-installatie in een appartementencomplex 16 mensen onwel geraakt. Volgens de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond is koolmonoxide vrijgekomen. Verschillende mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. De woningen zijn na controle van de brandweer weer vrijgegeven. De cv-installatie mag niet meer gebruikt worden tot een installateur ernaar heeft gekeken. Het weer vannacht helder en droog, het vriest 1 of 2 graden. Ook hier en daar gladheid. Morgen volop zon. Het wordt dan 4 tot 8 graden. Ook dinsdag en woensdag zonnig en hogere temperaturen. Woensdag 10 tot mogelijk 15 graden in het zuiden van het land. Dit was het NOS-Journal. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. Z -M -M. Met nu het laatste uur.